Ook zijn de delegaties van 60 landen overeengekomen dat de Verenigde Naties een grotere rol krijgen in hulp aan Libië. VN-topman Ban Ki-moon wil snel een verkenningsmissie naar het land sturen. De bevroren tegoeden van kolonel Gaddafi worden per direct vrijgegeven en overgemaakt aan de Libische Overgangsraad. De raad kan rekenen op 15 miljard euro om de economie weer op gang te helpen. Nederland en Curaçao hebben een afspraak gemaakt... over het opsluiten van gevangenen uit Bonaire. De 22 gedetineerden waren veroordeeld... in de tijd dat de Antillen nog één land vormden. Ze konden toen niet op Bonaire worden gedetineerd... en gingen daarom naar Curaçao. Inmiddels is Bonaire een gemeente van Nederland geworden... en nu wil Curaçao de gevangenen kwijt. 17 worden alsnog ondergebracht in cellen op Bonaire. Vijf anderen komen tijdelijk naar Nederland. Pas als de nieuwbouw van de gevangenis op Bonaire klaar is... worden ze terug naar de Antillen gebracht...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 De zuiden ontstaan stapelwolken, maar de kans op een bui is klein. Morgen opnieuw zonnig en nog iets warmer dan vandaag. Aan het eind van de dag neemt vanuit het zuidwesten dan wel de kans op onweersbuien toe. En dit is de ANWB verkeersinformatie. Er staan geen files. Wel moet het verkeer op de A44 wassen naar Amsterdam. Rekening houden met vertraging, want er zijn problemen met de Kaagbrug. Die staat omhoog en wil door technische problemen niet meer omlaag. Een monteur is onderweg. Als alternatief kunt u het best omleiden over de A4.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 NOS Radio in Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zes minuten over zeven. Staatssecretaris Steven haalt vijf zware criminelen van Curaçao naar Nederland. Waaronder de moordenaar van Marlies van der Kouwen. Waarom doet hij dat? Wat vragen we hem zo dadelijk? We gaan eerst naar een interessante rechtszaak in Amerika. Daarbij gaat het om de toezichthouder op hypotheekverstrekkers in de Verenigde Staten. Het gaat namelijk een proces aanspannen tegen een aantal grote Amerikaanse banken. Die zouden, tijdens de huizenbubble een verkeerde voorstelling van zaken hebben gegeven... van de kwaliteit van de hypotheken en hypotheekproducten die ze verkochten. Dat schrijft de New York Times vandaag. Correspondent Wessel de Jong in Washington. Wessel, eerst maar eens beginnen met die banken. Om welke banken gaat het?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 Ja, het zijn bijzonder tegengestelde belangen die hier op het spel staan. Dat, dat ministerie voor de hypotheken dat wil eigenlijk probeert geld los te krijgen van die banken om die noodleidende hypotheekeigenaren, die huiseigenaren, om die uit de brand te helpen, zodat die niet ten laste van de belastingbetaler komen. Nou, het bankenhoek hoor je dan? Ja, als je ons banken nu heel hard gaat aanvallen op dit moment met miljarden claims, want daar heb je het over, terwijl de economie er zo zwak voor staat, dan speel je eigenlijk, dan speel je eigenlijk met vuur.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 Tien over zeven u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Er waren zo'n 60 delegaties aanwezig gisteravond in Parijs. Ministers, en staatshoofden uit de hele wereld. En organisaties als de NAVO, Europese Unie en de Verenigde Naties. En toch kwam er niet één concreet project op tafel. En werd er niet één concreet bedrag genoemd. Internationale bijeenkomst over de wederopbouw van Libië... bleef vooral bij veel mooie woorden en beloften. Toch was premier Rutte achteraf wel tevreden... vertelde die aan correspondent Frank Renoud.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 Kijk, de afspraken die we in de wereld gemaakt hebben is dat dit soort vreselijke lieden bij het internationaal strafhof, internationaal strafhof berecht worden. Dat garandeert maximale objectiviteit en maximale rechtsgang. Twijfelt u eraan dat dat in Libië zo zal gaan dan? Nee, maar omgekeerd is er eenmaal een afspraak gemaakt waar ik aan hecht dat je dit soort dingen in Den Haag doet bij het internationaal strafhof. Dus ik wil helemaal niks lelijk zeggen of Libië dat zelf kan. Maar ik kan me voorstellen dat ze hun handen nu vol hebben aan hele andere dingen. Het opbouwen van de rechtsstaat, het opbouwen van democratie. Maar zelfs als dat allemaal al perfect zou functioneren... dan nog is de afspraak die we gemaakt hebben dat dit soort dictators naar Den Haag komen.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 is van zeggen dat het aan de positieve kant is van mijn verwachtingen. Want verder uh, ben ik geen voorspeller van wanneer Gaddafi wel of niet zou vallen. Maar ik ben ontzettend blij dat het zover is als het nu is. En uh, uh, ja, uh, geen dag te vroeg. En dat was premier Rutte in gesprek met onze correspondent Frank Renault En we gaan nog even verder praten met Frank. Frank um, want die miljarden die worden dan ja, vrijgegeven, die komen vrij. Maar zijn er garanties dat dat geld ook goed terechtkomt, weet je dat? Nou, Dat is de vraag waar heel veel landen gisteravond mee worstelden. Natuurlijk, waar Rutte ook mee worstelde. Miljarden inderdaad. Maar zijn die rebellen die dat geld krijgen wel te vertrouwen? Nou, die Nationale Overgangsraad heeft heel veel gedaan... om al die landen en organisaties gerust te stellen. En gisteravond ook toezeggingen gedaan. Ze zeggen toe dat ze streven naar een democratisch, pluralistisch Libië... met respect voor de mensenrechten, voor vrijheden... en voor een onafhankelijke justitie. Ja, en Rutte zei daar, gisteravond, zei daar gisteravond over... hebben nou garanties? Nee. Maar we hebben wel vertrouwen in dat het goed komt. Ja, en dan hebben die landen die steun toezeggingen ook gedaan over dat vrijmaken van die tegoeden. Hè. Maar dat is zo makkelijk nog niet. Hè. Wat moet daarvoor gebeuren? Nou, het is een ingewikkelde procedure. Het is een speciale commissie van de Verenigde Naties, zoals Rutte zei... die bepaalt of die bevroren Libische tegoeden in het buitenland ook worden vrijgegeven. Dus ook dat geld in Nederland. En als dat gebeurt, gaat ook de Verenigde Naties er weer vervolgens op toezien... of dat geld goed wordt besteed, of het goed terecht komt inderdaad. Nou, de landen op die top hebben de Verenigde Naties gevraagd... daar een beetje haast mee te maken nu... zodat uh, al dat geld nu vrijkomt zo snel mogelijk... en ook heel snel de hulp op gang komt. Tot er wel in hè, dat dat ging gebeuren, dat die te goede zouden worden vrijgegeven. Um, dat is dus op zich niet zo verrassend. Um, verder lijkt het resultaat van die top, van die bijeenkomst in Parijs, erg mager. Nou, het ligt er een beetje aan wat je verwachtingen zijn. Inderdaad, als je verwachtte dat er concrete projecten, concrete bedragen op tafel zouden komen, ja, dan is het resultaat mager. Maar voor de aanwezige landen was dit een soort startpunt. Ze hebben uh, steun toegezegd nadat de noden in kaart zijn gebracht door die Nationale Overgangsraad op die conferentie. En de komende tijd moet zich dat gaan vertalen in projecten en bedragen. En vergeet niet, het gaat wel om veel geld dat straks vrijkomt. Hè. In de slotverklaring die is uitgegeven, staat dat 6 miljard dollar aan bevroren goederen al is vrijgegeven. Dus dat geld is. Dus beschikbaar. En president Sarkozy, de gast hier was op de conferentie, die zei gisteravond dat in totaal van alle deelnemende landen aan die conferentie 15 miljard dollar vrijkomt, of al is vrijgekomen. Dus het gaat om aanzienlijke bedragen. En je zegt het al, het moet dus verder gaan. En wanneer komen de vrienden van Libië dan weer bij elkaar? Ja, zo heet de club nu tegenwoordig. Hè. De vriendengroep van een nieuw Libië hebben ze gisteravond officieel besloten. Zo gaat het heten. En die groep, met alle landen die gaan meewerken aan de wederopbouw van Libië... die komt eind deze maand weer bij elkaar in New York dit keer. Correspondent Frank Renoud in Parijs. En zo dadelijk staatssecretaris Steven haalt vijf zware criminelen van Curaçao naar Nederland. En de vraag is, waarom eigenlijk? Gaan we hem zo stellen. Hopen dat hij antwoord geeft. Eerst maar eens even aan John Hoka. Hoe is het op de weg, Jon? Nou, probleem op de A44 was in Amsterdam. Er staan in beide richtingen bij Kaagdorp. Vierden van 4 vier kilometer. Er zijn dan probleem met de Kaagbrug. Die staat omhoog en wil door technische problemen niet meer omlaag. Uh, hou daar dus rekening met de omleiding. Het beste kun je naar omrijden over de A4. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Saap-eigenaar Victor Muller moet dit weekend hard op zoek naar nieuwe investeerders. Hij kan zich niet permitteren met lege handen thuis te komen. Anders is het voorbij voor Saap. Correspondent Rolien Creton is in het Zweedse Trollhättan... waar de fabrieken van Saap staan. Rolien, jij hebt Victor Muller gesproken. Gelooft hij er nog in? Ja, hij gelooft er nog in. Ik heb hem gisteren kort gesproken. Hij uh, was toen in Trollhetten, was op weg naar een nieuwe bestemming, en ik was zelf op weg naar Trollhetten. Um, maar hij is daar in, in Trollhetten de afgelopen twee dagen geweest om de vakbonden te overtuigen om nog even te wachten met het aanvragen van faillissement of naar de rechter te gaan. Um, ja, en het is duidelijk dat hij uh, op dit moment dag en nacht rondreist om een nieuwe investeerder voorzaam te zoeken. Hij was ook op weg naar een nieuwe bestemming. Wilde niet zeggen waar hij naartoe ging, maar zei ja ik kan zelf ook nauwelijks meer bijhouden waar ik elke dag ja. ben. Het is dit een man in de problemen. Hoe kwam hij op jou over, Rolien? Hij kwam uh, optimistisch over. Ja, niet uh, ik... geen dikke wallen onder zogen. <laughs> <Sorry>. <laughs> Bijvoorbeeld. Ik heb ik hem telefonisch uh, gesproken, dus dat oh, kan okay. heel goed zijn dat hij uh, Wallen onder zijn ogen had. Maar hij klonk, uh, hij klonk optimistisch. Oké, okay, ja. en je zei het al, hij is uh, druk in gesprek met iedereen, ook met de vakbonden. Wat gaan de vakbonden doen? Nou. Dat is uh, de grote vraag. Kijk, er is, uh, het geduld is op bij de vakbonden en ik heb gisteren iemand van uh, IFF gesproken. Dat is een grote vakbond, uh, 2100 metaalarbeiders en constructiewerkers en die zeggen echt: Muller moet of vandaag of dit weekend ja enig teken van hoop geven. Dus met een concrete, uh, een concrete afspraak komen. Ze zeggen ook, ja, we hebben dag en nacht onze telefoontjes uh, open. Hij kan ons altijd bellen, maar we hebben tot nog toe gewoon niks gehoord. Als we maandagochtend nog steeds niks hebben gehoord, dan is het wat ons betreft afgelopen. Dan gaan we naar de rechter. Dan moeten ze dan nog afstemmen met de andere uh, vakbonden. Uh, maar ja, de verwachting is, als er echt... Uh, geen nieuwe deal komt dat in de loop van de volgende week... dat een van die vakbonden dan uh, naar de rechter gaat om faillissement aan te vragen. Ja, Het gaat erom, uh, daar gaat het uiteindelijk altijd om, het gaat om het geld. En ook hier gaat het om het geld. Muller moet met geld komen. Gisteren heb je al uitgelegd dat die rekeningen snel moeten worden betaald. Dat is de eerste vereiste. Hoeveel geld is daarvoor nodig? Ja, kijk, hier en nu is er zo'n 17 miljoen euro uh, nodig om zeg maar, een kans te hebben om de productie in die fabriek weer op gang te krijgen. Dus zo'n 11 miljoen uh, voor, de, voor de werknemers, voor het loon van augustus, dat is nog steeds niet betaald. En dan zijn er ook uh, toeleveranciers die al beslag hebben laten leggen op de goeden van Saab. Dus dat moet ook uh, betaald worden. Maar goed. Die, die 17 miljoen is eigenlijk een labmiddel. Er is veel meer uh, nodig. Want al Saab heeft bij al die toeleveranciers... Ja, echt hoge schulden opgebouwd. En zelfs al worden die schulden opgebouwd... dan uh, ja, hebben ze eigenlijk nog geld tekort. Omdat uh, zodra die werknemers in de fabriek staan... en klaar zijn om nieuwe auto's te kopen... moeten er toch weer nieuwe onderdelen worden uh, ingekocht. Want voorraden zijn er niet. Dus er, gewoon, er is echt heel veel geld nodig. Dit najaar komt de geld van de Chinese investeerders. In ieder geval, dat is de uh, bedoeling. Maar ja, de Chinezen volgen dit natuurlijk ook op de voet. En uh, dat is natuurlijk niet erg geruststellend. Dus hmm. de komende tijd wordt echt erop of eronder. Rolien Kreton, we horen meer van je de komende dagen. Want dit wordt alweer een cruciaal weekend voor Saab. Negen minuten voor half acht is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Nederland neemt vijf gevangenen over van Curaçao. Dat heeft staatssecretaris Steven van Justitie besloten. Het gebeurt op verzoek van de curaçao minister Wilsou. Ze behoren tot een grotere groep van 22 gevangenen uit Bonaire... die dus in Curaçao in de gevangenis zitten. Die 17 anderen gaan binnenkort terug naar Bonaire... dat nu een gemeente van Nederland is. Correspondent Dick Draaier op Curaçao over de redenen waarom... Wilsoe wil dat Nederland de gevangenen overneemt.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 Daar is Steven van Veiligheid en Justitie. Goedemorgen. Goedemorgen. Bent u voor het blok gezet? Nee, ik ben niet voor het, uh, voor het blok gezet. Maar er is wel een uh, acute situatie ontstaan. Het betreft hier 22 uh, gedetineerden... die uh, strafbare feiten hadden gepleegd op Bonaire... Uh, waar in feite Curaçao voor 10 oktober vorig jaar... bijstand heeft verleend aan uh, Bonaire. Toen nog in Antilliaans verband. Uh, nu is natuurlijk dus Bonaire een uh, gemeente van Nederland. Op dit moment is er een gevangenis op Bonaire... Um, die behoorlijk vol zit, maar daar gaan mensen uitstromen. Dat betekent dat een aantal, 17 van die 22 gevangenen... grafeseerd tot het eind van dit jaar, teruggaan naar de gevangenis op Bonn. Ja, die is ook veilig genoeg? Is... Wat zegt u? Die is ook veilig genoeg? Ja, die is voor die gevangenen uh, veilig genoeg. Maar dan blijven er vijf zeer beheersgevaarlijke gedetineerden over. Nou, we weten allemaal dat de gevangenis op Curaçao overvol zit. De problemen op Curaçao zijn dus al erg groot. En Wilsoe heeft gezegd... Ja, kan ik een aantal gevangenen die uh, die problemen nog vergroten? Dat zijn die vijf Boer-Indianen, uh, beheersgevaarlijke, gedetineerden. Uh, kan Nederland daarvoor een oplossing bieden? Kan Nederland die gevangenen terugnemen? Nou, naar Bonaire kunnen ze niet. Dat probleem zit ik omdat daar uh, de beheersproblemen te groot zijn. En dat betekent dat uh, voor een bepaalde periode, in eerste instantie direct twee... en in de loop van dit jaar nog drie gedetineerden, totaal vijf in Nederland zullen worden ondergebracht... tot okay. de gevangenis in Bonaire. Echt, is, veilig genoeg, er wordt dus. daar een nieuwe gevangenis gebouwd... tot die is afgebouwd. En op dat moment zullen die mensen weer terug kunnen naar Bonaire. Wat ik daar niet helemaal aan begrijp... meneer Teven, is dat... Um, de gevangenis wel veilig is, maar toch niet... veilig genoeg voor die vijf zware jongens... die dus nu naar Nederland komen. Dat... Is toch typisch, want um, ja, je, het is veilig of niet? Je kan ook niet een nee, beetje zwanger nee, zijn, nee, zo, is, zo is het niet. Uh, ik, ik kan u vertellen dat de gevangenis opbrengen, dat is een, is een containerbouw. Uh, daar kun je niet, uh, Het is niet uh, optimaal een, een gevangenis zoals wij in Nederland een aantal gevangenissen kennen... en zoals de gevangenis in Curaçao. Maar ik moet zeggen, los van de problemen die we op Bonaire hebben... en dat we daar die vijf beheersgevaarlijke uh, gedetineerden niet kunnen onderbrengen... Ja. zijn er op Curaçao natuurlijk, en dat is bekend, al langer problemen. Die problemen ja, worden vijf... nog vergroot hmm. door een aantal gedetineerden die Curaçao daar nu onderbrengt. Nee, maar dat die maar, maar dan, zouden die, zijn. dan zouden die 1730 ook niet naartoe kunnen. En die problemen, en die problemen wil ik een beetje kleiner maken. Maar dan zouden die 17... 17 daar toch ook niet naartoe kunnen als het er gewoonweg niet veilig genoeg is. Nee, die 17 kunnen daar wel heen, want die geven geen beheersmatige problemen. Wat bedoelt u met, met beheersmatige die... problemen? Nou, met betrekking tot het feit dat er soms al uitbraakpogingen worden gedaan, dat die bepaalde zware delicten zijn gepleegd. Nou ja, dus je bent die, er zeker dat van dat deze vijf gedetineerden grote problemen geven in ja. de gevangenis in, uh, in Curaçao. en dat vergroten problemen die daar al bestaan, zoals dat bekend is. Maar u bent er zeker laat... van dat die 17 niet zullen proberen uit te breken? Ja, je hebt nooit een garantie. We hebben natuurlijk in Nederland ook heel veel gedetineerden. Je hebt nooit een garantie dat iemand niet zal uitbreken. Maar van die 17 kunnen we aangeven dat dat goed beheersbaar is op Bonneren. Van die vijf zeggen we dat is niet verantwoord en om die reden worden ze tijdelijk tot de nieuwe gevangenis op Bonaire klaar is, worden ze ondergebracht in Nederland. En laten we wel wezen, ik denk dat we gewoon binnen het Koninkrijk de Nederland ook niet moeten willen dat mensen die strafbare feiten hebben gepleegd en waar ook soms ook Nederlandse burgers slachtoffers van zijn geworden op Bonaire, zeer ernstige feiten, dat we het risico lopen heel bewust dat mensen op vrije voeten komen. Dus het is, het is niet leuk, het is een hulp, een kader hulp en bijstand. We doen dat. Um, ik doe het met tegenzin, maar ik doe het wel... want ik denk dat het belangrijk is dat mensen die veroordeeld zijn... voor zeer zware feiten niet op vrije voeten komen. Ja, u, u zegt ik doe het met tegenzin, maar ik doe het wel. Maar moet u niet gewoon? Want is dit niet de consequentie van de nieuwe constructie... tussen Nederland en de Antillen? Um, nou, je kunt, je kunt zeggen... Um, uh, het zijn mensen die, uh, die voor 10-10-10 zeg maar, strafbare feiten hebben gepleegd, nog binnen Antilliaans verband. Dan zou het niet hoeven, zegt u daar. Um, nou, kijk, het gaat niet zozeer om niet hoeven. Maar het is op dit moment is Bonaire een verantwoordelijkheid voor Nederland. Het zogenaamde Nederlands-Caribisch gebied. Daar hebben we een gevangenis die niet voldoende goed is voor deze vijf. En dat betekent dat we een tijdelijke ja. oplossing moeten kiezen in Nederland. En ja. nogmaals... Uh, het is allemaal niet met grote vreugde, maar we moeten wel de consequenties nemen. En we moeten niet willen dat gevaarlijke uh, criminelen op vrije voet komen. Nee. En die vijf die nu naar Nederland komen, wat voor types zijn dat? Want ik begreep dat ook daar bijvoorbeeld de moordenaar van Melis van der Kou tussen zit. Ja, ik ga niet in op de, op de, op de, op de vijf specifieke gedetineerden. Maar dat, wat u zegt, dat kan ik bevestigen. Het zijn zware jongens. Dat kan ik bevestigen. Ja, en bijvoorbeeld die Ryan P, de moordenaar van Marlies van der Kouw heeft 30 jaar. Zit die de rest uit in Nederland of gaat hij ook weer terug uiteindelijk? Nee, uh, zoals ik u zei. Het op Bonaire wordt op dit moment een nieuwe gevangenis gebouwd. Hè, dus ter vervanging van die, die nou, niet noodgevangenis, maar die containerbouw... die op dit moment heeft plaatsgevonden. Die gevangenis zal in de loop van 2014, begin 2015 geleed zijn. En dat betekent op dat moment de situatie ontstaat... dat die gedetineerden weer terug gaan naar Bonaire. Ja. En waar komen ze in Nederland terecht? Dat uh, u zult begrijpen, ergens in Nederland in een penitentiaire inrichting... waar ze goed, uh, goed onderdak zitten. Staatssecretaris Steven van Veiligheid en Justitie. Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Floris-Jan, wat wil jij later worden als je groot bent? Koerier-opa. Oké. Okay. En jij dan, Diederik? Winterschilder-opa of de pijnlegger? De bestelwagen van je dromen?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 Gasverbruik in Nederland fors minder en de NAVO blijft voorlopig in Libië. Bijna half acht. Goedemorgen, ik ben Dorot Megens. Nederlanders gebruiken de helft minder gas dan 30 jaar geleden. De brancheorganisatie Netbeheer Nederland vertelt hoe dat komt. Nou, er zijn uh, verschillende oorzaken te bedenken. Maar wat we wel zien is dat mensen over het algemeen steeds beter kijken naar zeg maar, de duurzaamheid. Dus bij de vervanging van een apparaat ook een, uh, nou ja... Een, zuiniger, ...een energiezuiniger apparaat aanschaffen. In veel gevallen is dat een HR-ketel en ook isolatie van huizen draagt bij aan de daling. In totaal neemt het energieverbruik nog wel steeds toe... ...omdat er steeds meer huishoudens komen. Van het totale energieverbruik werd vorig jaar ruim 9% opgewekt door duurzame bronnen... ...zoals zon, wind en waterkracht. Nederland heeft als doelstelling om in 2020 14% van de energie duurzaam op te wekken. De NAVO-missie in Libië gaat door, dat is afgesproken op de Libië top in Parijs. Secretaris-generaal Rasmussen van de NAVO zei dat de NAVO blijft zolang Libische burgers in gevaar zijn. We will not stay one day longer than necessary but as long as there are still threats against the civilian population. We will continue our operation. En ook is afgesproken dat de bevroren tegoeden van kolonel Gaddafi per direct worden vrijgegeven en overgemaakt aan de Libische overgangsraad. President Sarkozy van Frankrijk zei dat het geld waar Gaddafi zich mee heeft verrijkt... terug moet naar de Libiërs. De Raad kan rekenen op 15 miljard euro om de economie weer op gang te helpen. En verder is op de top afgesproken dat de Verenigde Naties... een grotere rol krijgen in hulp aan Libië. VN-topband Ban Ki-moon wil snel een verkenningsmissie naar het land sturen.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 Het woonhuis is dus behouden gebleven. Bij de brand ontstond flinke rookontwikkeling. Mensen in de omgeving moesten ramen en deuren dicht houden. En ook kampeerders op een camping in de buurt van Rukven zijn gewaarschuwd. Eindhoven, daar zijn gisteravond zeker twaalf leraren onwel geworden op een studiebijeenkomst. De directeur van de school. Tijdens de studieavond, ongeveer 60 collega's, is een van de collega's, die wordt onwel...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 In Londen is een optreden van het Israëlisch Filharmonisch Orkest... verstoord door anti-Israël demonstranten. De muzici stonden op het punt van spelen... toen sommige mensen in het publiek begonnen te joelen en te schreeuwen.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 En dit is de ANWB-verkeersinformatie met files op de A44 Wassenaar-Amsterdam. Staan in beide richtingen bij Kaagdorp 5 kilometer. Er zijn er een probleem met de Kaagbrug. Die staat omhoog en wil door technische problemen niet meer omlaag. U kunt het beste omleiden over de A4. En nog een korte file door een ongeluk op de A67 Eindhoven naar Venlo. Daar staat dus Asten en Afrit Liesel 2 kilometer. Natuurlijk kunt u verzuim verzekeren.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 Over half acht. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio in journalen. Kunt ons het ontvolgen via internet via nos.nl. En als u daar even zoekt, vindt u heel veel over het Maastadziekenhuis in Rotterdam. En daar komt straks meer nieuws over. Om half elf presenteert het ziekenhuis namelijk de resultaten van het onderzoek naar de Klebsiella bacterie Sinds de uitbraak van deze bacterie in het Rotterdamse ziekenhuis... zijn 28 patiënten die met de bacterie besmet waren overleden. Redacteur Gezondheidszorg Rinke van den Brink, die deze zaken aan het rollen bracht. Rinke, wat gaat het ziekenhuis bekendmaken? Verwacht jij um, in uh, de Leidse hoogleraar intensieve geneeskunde Ever de Jonge is uh toen de zaak aan het rollen was gebracht, uh, aangezocht om te kijken... of de bacterieuitbraak in het Maastricht ziekenhuis ook daadwerkelijk voor doden heeft gezorgd. He, er zijn 28 mensen overleden die die bacterie bij zich hadden... maar het is niet gezegd dat ze door het toedoen van die bacterie zijn overleden. Het kan best dat ze zijn overleden omdat ze het laatste stadium longkanker hadden... of een heel zwak hart. Mm -hmm. Maar er zullen uh, wellicht ook mensen zijn die voor een operatie aan hun teen kwamen daarbij die bacteriën hebben opgelopen en infecties hebben opgelopen... en uiteindelijk door die infecties zijn overleden. Nou, Dat is hoogleraar de Jonge aan het uitzoeken geweest de afgelopen maanden. Dat is ingewikkeld, omdat het ook eigenlijk allebei tegelijk kan gebeuren bij patiënten. Ja, en, we, en je verwacht dus duidelijk dat er mensen inderdaad aan die bacteriën zijn overleden? Um, ik ken een enkel dossier, twee om precies te zijn. één heel goed en één wat minder goed in die beide gevallen... Uh, zou je zeggen dat die bacterie een grote rol heeft gespeeld bij het overlijden van die patiënten? Maar ik ben geen arts en uh, dat is echt heel moeilijk vast te stellen. Buitenlandse specialisten die met zo'n uitbraak hebben gekampt in een ziekenhuis van deze bacterie of een vergelijkbare. Uh, die hebben mij uitgelegd dat je makkelijk kunt aantonen dat een groep patiënten die besmet zijn met deze bacterie de sterfte daarbinnen veel hoger is... dan bij een groep vergelijkbare patiënten... die niet besmet is met die bacterie. Ja. Maar dat het niet zo makkelijk is om aan te tonen... dat een bepaalde individuele patiënt eh, is overleden door de bacterie. Hoeveel mensen zijn er eigenlijk in totaal besmet geraakt met de bacteriën? De teller staat nu op 98 en er gaan er nog een aantal bij komen... want er worden nog steeds duizenden mensen, dat is een ander onderzoek... er worden nog steeds duizenden mensen uh, die in het verleden in het ziekenhuis hebben gelegen... en bijvoorbeeld op de kamer hebben gelegen met een patiënt waarvan bekend is dat hij besmet is... of op dezelfde afdeling, mm -hmm. die worden uh, gecheckt. Okay, maar en zijn we er daarvan wel onder... zijn nog lang niet alle uitslagen binnen. Nee, precies. Maar hebben ze het wel onder controle inmiddels, Rinken? Ja, de laatste, na 18 juli zijn er geen nieuwe besmettingen meer opgetreden. Het is nu uh, 2 september, dus men gaat ervan uit dat dat uh, onder controle is. Rinken van den Brink, redacteur Gezondheidszorg. Om half elf dus meer nieuws van het uh, Maastad ziekenhuis. Tijd voor de sport, want het is een beetje ondergesneeuwd... door het transfernieuws van de afgelopen dagen. Maar er is een uh, interland vanavond. Ja. Een heuse dan Marino Tom van Hek. Ja, ik zat al voor mijn beurzen te praten. Goedemorgen. Ja, dat geeft ja. ja. niks. Jij verheugt je daar ook zo op. Nou ja, het is natuurlijk een, een interland die gespeeld moet worden. Telt voor de poel. Dat zijn we ook een beetje het oog verloren. We moeten ons gewoon nog steeds plaatsen voor die komende uh, EK. We staan eerst op de wereldranglijst. We hebben het al over een Europese titel. Huh? Hoeveel er... punten hebben we nog nodig dan? Nou ja, we hebben 18 uit 6. Maar we hebben ook nog altijd... De Zweden, die 15 uit 6 hebben, dus altijd nog maar drie punten achter staan en ook een redelijk doelsaldo hebben. Kortom, we zijn er nog niet. Uh, San Marino staat 203 en derde en laatste op die wereldranglijst. Heeft nul goals, gescoord 33 tegen. Dus vanavond moet het wat dat betreft ook gewoon werken aan het saldo worden. Zo'n wedstrijd is het en het lastigste is, je hebt eigenlijk niks te winnen als Nederland. Je kunt alleen maar wat verliezen. Dus dat maakt het een beetje lastig, maar deze ploeg is zo goed en, en zo volwassen. Dat wordt gewoon een ruime overwinning. En dan uh, over enkele dagen... Naar Finland uit. Dat is nog een relatief lastige wedstrijd. Zweden treft dan San Marino, dus die zullen in deze ronde ook niet afhaken. Dus we zullen echt nog even moeten wachten eer we helemaal officieel en definitief geplaatst zijn. Maar dat Nederland met uh, ja, Van Persie, Snijder, Kuyt, Huntelaar en dat soort mensen vanavond uh, ja, gehakt moet maken van San Marino, dat mag duidelijk zijn. Het is een, een wedstrijd die je moet spelen en je moet hem gewoon winnen en dat gaat ook gewoon gebeuren. Geen blessures? Nou, er zijn altijd opstelling. mensen robben is er niet. Er zijn altijd wel weer mensen niet en sommigen zeggen dan zelfs, heeft de bondscoach een beetje geluk bij, want dan hoeft hij geen zware beslissingen te nemen. Van de Vaart is er bijvoorbeeld ook niet bij. Dus hij kan elke keer met, met mensen spelen die ook graag spelen. Um, ooit zal er een dag komen dat ze allemaal weer fit zijn. Aan de andere kant is het ook wel uh, in het moderne voetbal zo dat er altijd wel mensen niet zijn. Dus in dit opzicht, uh, ja, je kunt zeggen dat er een paar niet zijn, maar in feite speelt Nederland in een, uh, in een zeer sterke opstelling die ze graag, uh, graag willen hebben. Dus wat dat betreft is er geen enkel excuus. Ja. En dan is Rabo-wielrenner Balkenmollema Mollema nog altijd in de race om ja. Vuelta te winnen. Ja. En dat hij wil ook, hè? Hij, hij, hij wil hij, echt, ja. Hij doet had gisteren een heel slim plannetje, want er was vlak na de start lag er ergens een tussensprintje. Dat had niemand gezien en er lag een soort heuveltje voor. Dat hadden ze heel slim gedaan, dus dat sprintje won hij ineens. Terwijl hij helemaal geen sprinter is. Zes seconden uh, pakte hij daarmee. Bij de finish was hij attent en het peloton brak nog even. Er zat weer vijf seconden tussen. Dus hij liep elf seconden in. Uh, is dat veel? Ja, in het huidige wielrennen wel, want vroeger gingen er minuten aan in de bergen. Tegenwoordig is het een secondenspel. De eerste vier staan nu op tien seconden van elkaar. Wiggins leidt nog altijd. en Mollema staat nog steeds zesde, zei iemand, maar wel op 36 seconden. Dat is heel weinig. Vandaag verwacht men over het algemeen dat er niet zoveel zal gebeuren in de etappe. Maar zaterdag en met name zondag, uh, dat worden twee enorme uh, bergritten. En dan verwacht men veel grotere verschillen. En, ja, en dan moet echt blijken wie van die top zes uh, helemaal uh, uh, ja, het beste is om die, om die uh, ronde van Spanje te gaan winnen. Daar zit hij zeker bij. Hij zal de moraal, zoals je dat zo mooi noemt, zeker hebben. Maar goed, in het hoge bergte zal het ook nog moeten blijken, want daar heeft hij natuurlijk in het verleden nog niet zo enorm veel laten zien, buiten dat hij gewoon goed mee kan. Um, het is nog tien dagen, maar je zou kunnen zeggen dat het komend weekend de Vuelta beslist gaat worden. En wij kijken allemaal naar Bouke Mollema. En wij verwachten maandagochtend van jou een ja. juichende bijdrage. Tot laten wij het hopen, laten wij het hopen. Tot dan. Joy.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 1, 9, 10. Olifant Take Over, dames en heren. Te zien in het klein theater. Er zijn nog kaart. Ja, Fringe is, en, uh, dag... is alles is divers. En uh, er zitten geweldige parels van voorstelling tussen. En, uh, ook bagger. Eigenlijk wel, ja. Dat kan ook. En het leuke is, dat zeggen wij ook altijd tegen mensen, ga meer dan één voorstelling zien en ga echt die zoektocht even. Want het is experimenteel en de ene keer is dat briljant en de andere keer, nou, moet het nog een keer of nooit meer. Nee, het is niet gratis. Ik ga dadelijk collecteren hoor. Maar de het van de regering hoeven we het ook niet meer te hebben tegenwoordig.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 En hoeveel bezoekers zijn dat dan op jaarbasis? Nou, we hebben vorig jaar 20.000 bezoekers gehad en uh, nou, we zijn dit jaar alweer iets groter, ook in het uh, aantal uh, deelnemers, in dus, een aantal groepen die meedoen, dus uh, nou, we gaan uh, opvoeren uh, nou, wat zal, zal ik er eens in gooien. We hope to see you at one of our shows. Enjoy the 2011 Amsterdam friends. Thank you very much! Roel Paul was dus bij de officiële start van het theaterseizoen. En voor het alternatieve circuit de Fringe. Hij was in gesprek met de campagneleider, daarvan Bo van Bommel. Havenbedrijf Rotterdam probeert de opgedane kennis te verzilveren in het buitenland. Daar wordt u straks meer over, Eerste de verkeersinformatie bij de AWB Jonse Hoka. Goed nieuws voor het verkeer op de A44. Was naar Amsterdam? Want de problemen met de Kaagbruggen zijn voorbij. De bruggen zijn weer dicht. We staan nog wel in beide richtingen bij Kaagdorp. Files van 2 kilometer. En nog een file door een ongeluk op de A67. Eindhoven naar Venlo. Daar staat tussen Asten en Afrit Liesel 3 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 journaal Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Israëlische zeeblokkades rondom Gaza, die zijn legaal. Dat zegt de VN-commissie die onderzocht wat er in mei 2010 gebeurde... toen het Turkse schip Mavi Marmara door de blokkade heen voer... en daarop werd aangevallen door Israëlische militairen. U weet het misschien nog, bij die actie kwamen toen negen Turken om het leven. We gaan naar correspondent Sander van Hoorn. Want Sander, het rapport zegt dat die blokkade van Gaza legaal is. De actievoerders beweren het tegendeel. Hoe zit dat? De actievoerders beweren tegen deel Turkije trouwens ook, hè, waar die uh, activisten in meerderheid vandaan kwamen. Um, kijk, deze commissie die heeft gewoon naar het zeerecht gekeken en hebben gezegd... Uh, Israël heeft gewoon een dreiging uit Gaza en heeft dus het recht als land om uh, te voorkomen dat de wapens naar gesmokkeld worden. En zo'n zeeblokkade is daar een middel voor. Dus Israël had het recht om schepen tegen te houden, dus ook deze schepen. De manier waarop dat gebeurt, is, zegt dat rapport vervolgens, ja, die was helemaal fout. Ja, Mevrouw Tansander, beoordelen ze um, het? Ja, nee, ze beoordelen het wel. Ze zeggen, kijk, die uh, schepen die hadden dus nooit daar naartoe mogen varen. Dat is roekeloos, maar... Israël die zo zwaar gewapend, zonder uh, echte, definitieve waarschuwing die schepen entert, dat is ook onverantwoord. En het rapport zegt, daar moeten dus de nabestaanden van die uh, negen doden, uh, die moeten daarvoor financieel gecompenseerd worden. En Israël moet toch ook wel een gebaar maken, een soort van excuses maken aan Turkije. En dat is grappig, want ja, Turkije die vraagt daar nog steeds om, al uh, anderhalf jaar dus bijna. Hmm. Ja, dit was het zoveelste rapport volgens mij over deze zaak. Is het het laatste woord er nu over gesproken, denk je? Of gaat dit nog voort? Het laatste woord over dit soort dingen is natuurlijk nooit gesproken. Dit is politiek, en ja, dat zie je ook wel. Het rapport was ook een paar keer uitgesteld om Israël en Turkije de kans te geven om uh, het samen onderling een te, eens te worden. Dus het laatste woord gaat hier nooit over gesproken zijn. Maar dit is gelukkig dan toch wel het rapport waar iedereen naar keek. Dit is het rapport van niet de minste. Het is besteld door de secretaris-generaal van de Verenigde Naties en deze, uh, dit rapport heeft wel gekeken naar beide standpunten, naar het Turkse standpunt en dat is ook het standpunt van de activisten en naar het Israëlische standpunt. Heeft daar een soort van uitspraak over proberen te doen wie gelijk heeft. Iedereen krijgt dus ook een beetje de schuld, dat is dan weer een nadeel, maar dit is wel een, een, een heel gedegen uh, rapport waarbij de meeste uh, partijen zullen zeggen oké, okay, Goed, nu moeten we erover ophouden. Zo is hoe het in elkaar heeft gezeten. Maar zou Israël Sander dan ook genegen zijn om iets van excuses te maken. en eventueel ook een schadevergoeding te betalen? Want. Ja, de, de relatie met Turkije is daardoor flink onder druk komen te staan. Die is flink onder druk komen te staan. Kijk, Turkije die uh, heeft al laten weten naar aanleiding van dit gelegde rapport, want het moet nog officieel uh, verschijnen, dat het nog steeds die excuses eist. Israël heeft al laten weten dat ze die dus ook echt niet gaan geven. Dat ze wel iets als spijt willen betuigen, dat ze ook wel schadevergoeding uh, zullen willen betalen. De onderhandelingen tussen die twee landen die inderdaad allebei die relatie toch wel weer willen maken. Die onderhandelingen die zijn al een tijdje gaande ja, en zullen onvertrouwd te verder gaan. Sander van Horen over dat rapport van de VN-commissie. Over het doorbreken destijds in 2010 van de blokkade rondom Gaza. 10 minuten voor acht is het. We gaan nog eventjes naar Rotterdam. Dit weekend opent de Rotterdamse haven namelijk zijn deuren voor het publiek. Tijdens de Wereldhavendagen zijn er rondleidingen, ook demonstraties en optredens in de Maastad. Het havenbedrijf Rotterdam richt zich steeds meer op andere havens. In Nederland, maar ook in landen als China en Brazilië. Volgens topman Hans Smits is dat een duidelijke strategie om de haven in Rotterdam te versterken. Henrik Willem Hofs zocht hem op. Dit weekend de Wereldhavendagen. De slogan is de haven smaakt naar meer. Maar daar weet u alles van. Nou, we hebben de komende dagen de Wereldhavendagen. Honderdduizenden mensen komen bij ons hier om te genieten van wat er allemaal gebeurt. En ook te aanschouwen hoe de haven groeit en bloeit. En ja, smaakt naar meer. Dat is een manier om uitdrukking te brengen totdat uh, die groei van die haven er is. En dat we daar zoveel voordelen van hebben. Die groei is niet alleen in Rotterdam, maar wordt ook steeds meer zichtbaar in andere havens. Bijvoorbeeld uh, Dordrecht heeft u onlangs de exploitatie van overgenomen. U bent in gesprek met, met Moerdijk. Hoe zit dat precies? Ja, dat, dat doen we omdat onze klanten dat vragen. Omdat grote ondernemingen zoals Shell, die zitten in Rotterdam, die zitten in Moerdijk... En het ligt natuurlijk voor de hand dat zij dan met één partij zaken kunnen doen. Ook als er zich ontwikkelingen voordoen, dat daar bedrijven willen uitbreiden. Daar wellicht geen ruimte hebben of hier geen ruimte hebben. Ja, dan ligt het zo voor de hand om dat in zijn totaliteit als één organisatie aan te pakken en te ontwikkelen. Want op dit moment is er natuurlijk veel discussie ook omtrent de veiligheid in Moerdijk. Is dat ook iets waar uh, aan het havenbedrijf nog zou kunnen bijdragen? Nou, het is natuurlijk zo dat, dat het hele veiligheidstoezicht eh, natuurlijk niet een taak van het HVD zelf is, maar van andere instanties. Maar het ligt natuurlijk voor de hand om dat totale gebied op de kwaliteit te brengen die we hier in Rotterdam hebben. Qua veiligheidstoezicht, qua nautisch beheer, qua inspectie, gevaarlijke stoffen enzovoort. Want het is daar zo'n belangrijk en groot complex. Wat natuurlijk voor een deel vergelijkbaar is wat hier in Rotterdam staat. En dat moet je dus als één geheel gaan beschouwen. Maar zit het nog niet op het niveau van Rotterdam, vindt u? Nou, de rapporten, ik heb ze niet al in detail bestudeerd... geven natuurlijk aan dat er nog wel een aantal verbeteringen mogelijk zijn. En ik heb ook begrepen dat men die ook heel snel gaat aanbrengen. Want dat is natuurlijk nodig. Het havenbedrijf kijkt ook heel duidelijk over de grenzen, over de landsgrenzen heen. U bent op uh, tal van plaatsen bezig. Bijvoorbeeld Oman, daar is het eigenlijk al het verst, hè? Oman is het verst. We hebben daar samen met de Omaanse regering de haven van Sohar ontwikkeld. Uh, zijn we nog mee bezig. Uh, dat loopt uitstekend. En dan zie je dat, dat zo'n ontwikkeling eh, onze positie ook hier ten goede komt. Want daar gaat het natuurlijk om. U bent ook bezig in Brazilië en China. U zei het al, het zijn hele traaglopende processen. Verwacht u daar ook doorbraak in? Ja, we hebben goede hoop dat in Brazilië daar zich een mogelijkheid gaat voordoen. Eh, orde groot verwacht ik binnen een half tot een jaar daar toch uitsluitsel. Wat China betreft is het natuurlijk altijd onzeker. Dat kan ineens snel gaan, dat kan wat langer duren. Maar ja, de signalen wijzen erop dat men toch graag met de ontzaken wil gaan doen. Kunt u zich voorstellen dat sommige mensen denken aan kolonialisme? havenkolonialisme? Ja, ik, ik vind het een vreselijk woord. Uh, kijk, we doen altijd alles om hier de positie van Rotterdam te versterken. We doen het niet om groter te worden... We doen het ook niet eh, als waren we een financieel investeerder, dat we rendement op een investering. Nee, het heeft altijd iets te maken met hier. Of het dan goederenstromen zijn, of het investeringen door Rotterdamse bedrijven daar zijn. Anders beginnen we er niet aan. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Telegraaf blikt vooruit op een interview met premier Rutte en vicepremier Verhagen, dat de krant morgen publiceert. Daarin vertellen Rutte en Verhagen dat het kabinet rekening houdt met extra bezuinigingen. Boven de 18 miljard die voor deze kabinetsperiode zijn aangekondigd. Door de eurocrisis is de economische groei nagenoeg stilgevallen, zodat het Rijk veel minder inkomsten heeft. Daarom geven Rutte en Verhagen geen garanties dat de bezuinigingen zich beperken tot de afgesproken 18 miljard. Aan Dagblad Trouw vertelt minister van Bijsterveld van Onderwijs dat ze overweegt om van wiskunde een verplicht eindexamenvak te maken voor alle leerlingen in het middelbaar onderwijs. Nu is het eindexamen wiskunde alleen verplicht op het VWO. Maar omdat wiskunde belangrijk is voor veel vervolgopleidingen en het analytisch denken stimuleert, denkt de minister erover om het vak verplicht te stellen in het hele middelbaar onderwijs. Uiterlijk in maart bepaalt ze haar definitieve standpunt. Nou, deze schrijft dat de huizenmarkt opnieuw is ingezakt. Die kende juist een opleving toen de overdragsbelasting per 1 juli werd verlaagd van 6 naar 2 procent. Maar sinds 1 augustus zijn banken strenger bij het afsluiten van een hypotheek. Zo kunnen verbouwingen niet meer helemaal worden meegefinancierd en soms ook de aankoopkosten niet. Makelaars, bouwbedrijven en de vereniging Eigen Huis zijn boos op de banken. Ze vinden dat die met overdreven strenge regels een nieuwe huizencrisis veroorzaken. Brandweermannen die op 11 september 2001 aan het werk waren op en rond Ground Zero... hebben bijna 20% meer kans op kanker, dat meldt de Britse krant The Guardian. Ze lopen dat risico omdat ze die dag urenlang aan het werk waren... in die giftige rook die vrijkwam bij de vele branden. De brandweerlieden hebben in de jaren na de aanslag zelf telkens weer aangedrongen... op onderzoek naar hun gezondheid, omdat ze vonden dat deze brand anders rook dan een normale brand. Volgens de Volkskrant komen er via alarmmeldingen bij noodnummer 112... dagelijks duizenden privéadressen op internet terecht. Dat kan omdat het alarmmeldingssysteem makkelijk is uit te lezen... met piepers en antennes. Via een computer worden die meldingen dan automatisch... op verschillende websites geplaatst. Het is niet duidelijk of de beheerders van die sites... de regels van het college beschermen persoonsgegevens overtreden. Het ministerie van Veiligheid en Justitie vindt het onwenselijk... dat adresgegevens bij alarmmeldingen op internet staan. Ook al gaat het dan slecht met de euro, de Duitsers houden vertrouwen in Europa. Dat blijkt uit een peiling die de Duitse Tagesschau heeft laten verrichten. Zo'n 80 procent van de Duitsers denkt dat het ergste deel van de eurocrisis nog moet komen. Maar tegelijkertijd wil 64 procent dat de Europese samenwerking de komende jaren juist wordt uitgebreid. Uit dezelfde peiling blijkt ook dat de populariteit van de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Rio Westerwelle, daar hebben we het eerder over gehad in het Radio 1 opnieuw is gedaald mexico stad zijn twee journalisten gedood en gevonden in een park. Volgens Mexicaanse magazine Contralinea zijn ze vermoord. Waarom de twee zijn gedood, dat is onduidelijk, liet de Mexicaanse justitie weten. Mexico is volgens een onlangs verschenen rapport van de Verenigde Naties... het gevaarlijkste land voor journalisten van Midden- en Zuid-Amerika. Afgelopen vijf jaar kwamen tientallen journalisten om het leven. Belgische politie uh, gaat uh, aandacht besteden aan het risico op schietpartijen... Op scholen meldt de Vlaamse krant De Morgen. In Antwerpen en Gent krijgen scholen speciale trainingen. En De politie wil ook meer inzagen in de plattegronden van de schoolgebouwen. Ook komt er op nationaal niveau een veiligheidsplan. En die heet operatie AMOC. Dat ervoor moet zorgen dat lokale politiediensten beter voorbereid zijn... wanneer er zich een calamiteit voordoet op een school of een crash. Gisteren hoorde u al over de komst van de 500.000ste Hagenaar. Daar zaten ze gisteren nog op te wachten. Nou, hij is er. De 500.000ste. De foto staat voor op het AD. En hij, want het is een hij, heet Chris. Christopher Roelands is de 500.000ste 500 inwoner van Den Haag. Kijk eens aan. Den Haag groeit weer. Zo dadelijk, na het journaal van acht uur gaan we het hebben over de olieboycott. Die is aangekondigd door de EU. Um, gaat er komen, zo zei onze minister van Buitenlandse Zaken gisteren. Gaan we het zo over hebben? Want hoeveel impact heeft die nou? Bijvoorbeeld alleen als eh, Europa het doet, zou dat niet wereldwijd moeten gebeuren? Gaan we vragen aan Lucia van Geuns, zij is oliedeskundige van Instituut Klingendaal.